Le souffle d'or qui me pousse en avant. Fait Et... comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile. J'ai glissé sous le vent. Fait comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant.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 Ik glissé sous le vent Ik comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi un instant Sous le vent ster. si tu crois que c'est fini een ster.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 Life. Don't need me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 Word ik morgen ernstig ziek? Heb ik nooit meer leuk publiek? Moet ik in Del Cale gaan wonen? ga ze Carlo Bossert klonen? Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag. Gaat op de Duitsers komen? Het is mijn dag. Beetje je mooi het is mooi Het is mijn dag. Echt Het nee, is mijn dag. Stel oh maar een dag. Bel. Nee, Het is echt mijn dag. Het is echt mijn dag. Nee, Het is mijn dag. Het is mijn dag. Echt heersk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 De toestellen hadden geen motoren en wapens meer, maar waren per stuk toch nog zo'n 3 miljoen euro waard. De ambtenaar verduisterde ook een grote hoeveelheid olie. Hij is veroordeeld tot 11 jaar cel. Het weer grijs en nat, maximaal van 10 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe regen en een paar graden kouder. Dit was het NOS Journaal. In